Als eiland helemaal in de buurt van Newfoundland te komen, zou ook op tenminste te drie weken gekost moeten hebben. En zij heeft er hooguit drie dagen over gedaan. Ja, geef zich sigaret, wil je? De vraag is alleen, waarom hebben ze haar op ons afgestuurd? Dank je. Om ons in de gaten te houden. Ze heeft er erg op aangedrongen om mee te mogen om de berging te zien. Maar ze heeft niks gedaan om deeten te gooien. Tenminste, niet dat wij weten. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden. Vuil en... Het is onbegrijpelijk, en toch? Ze was zo stilletjes, zo, zo, zo teruggetrokken onderweg. Dat is mij ook opgevallen, ja. Zo ken ik haar helemaal niet, Steven. Ik, oh ja, ik heb gedacht dat het kwam van de vermoeienis en de angst die ze heeft moeten uitstaan, maar... Maar nu... God, Stevens, wat moet ik doen? Laat in ieder geval tegenover haar niets van onze achterdocht blijken. Je zei dat de dokter haar had aangeraden zo gewoon mogelijk naar een specialist te gaan voor onderzoek. Ja. Had ze daar bezwaren tegen? Nee. Nou, doe dat dan in ieder geval. Oproep voor generaal Stevens. Oproep voor generaal Stevens. Nou, nah, daar heb je de poppen aan dansen. Ach, dat zal zo vaak niet lopen. We hebben tenslotte ons best gedaan. Ja, maar ondertussen zal de president en zijn opvouding ons ook wel voor gek verklaard hebben. De astronauten zijn veilig en wel terug op aarde zonder dat er dan haar aangekrenkt is. Wij hebben dus paniek gezaaid voor niks. Ja, dat zou best eens kunnen. Met de verkiezingen in de zicht. Ja, Leven de verkiezingen. Het is helemaal niet denkbeeldig dat de president allemaal volmachten intrekt. Ja, laat dan de marsmensen maar komen. Met, beloof me één ding. Als ze me inderdaad aan de dijk zetten, wil jij dan doorgaan? Ik? Als een generaal met volmacht, al niets kan bereiken, wat zou een ambtloos burger dan nog kunnen uitrichten? Oproep voor generaal Stevens. Oproep voor generaal Stevens. Er is bericht uit Washington voor jij generaal Stevens. Me is heel er veel wat Stevens. in staat met. Dat heb je in het verleden wel bewezen. Nou, ik moet er vandoor. Het zal echt zo vaak niet lopen, Steven. Misschien niet. Misschien krijg ik wel het ijzeren kruis voor het verloren laten gaan van de Prometheus-capsule. Tot straks. En... Denk over wat ik je gevraagd heb. Hier ben ik, commandant. Gaat u zitten. Beetje uitgewaaid. Gaat wel. Mag ik u iets te drinken aanbieden? Graag. Ik ben er wel aan toe. Een whisky graag. Kan ik me voorstellen. Waar heb ik die plotselinge vriendelijkheid aan te danken, commandant? Ja, Dank u. Vanwege die boodschap uit Washington misschien? U hebt toch hopelijk geen medelijden met me. Integendeel, ik hoef niet onder stoelen of banken te steken... dat uw aanwezigheid hier door mij niet erg op prijs wordt gesteld. Uw persoon kan ik moeilijk beoordelen, maar uw de ideeën des te beter. U gelooft er niet in. Uw ideeën zijn de ideeën van... Van een gek. Een fantast. Maar ik vrees dat u in ongenade gevallen bent. En voordat het vonnis wordt voltrokken, voldoel ik graag aan uw laatste wens. Vandaar mijn plotselinge vriendelijkheid. Dank u, ik stel uw openhartigheid bijzonder op prijs... Maar nou zou ik die boodschap wel eens willen horen. Alsjeblieft. Speciaal bevel van de president. generaal Stevens wordt naar Washington ontboden voor spoedonderhoud. Opperbevelhebber navy Oostkust verwacht komen dat Nelson naar aankomst voor onderhoud. Zo, dus u ook. We zitten in hetzelfde schuitje om het maar eens met een maritieme term te zeggen. Ja, behalve dat alle wateren van de zee u niet kunnen schoonwassen. Bedankt voor uw borrel. Mag ik die uh, helikopter van u nog even lenen? Graag. Ik zou niet graag op mijn geweten willen hebben dat u te laat in Washington aankomt. Ik hoop dat uw vliegtuigen zo snel vliegen. Uh, wat ik nog vragen wou, in het bericht wordt dus niet gesproken over mijn melden. Nee. Des te beter. Uh, tot ziens, commandant. En ik hoop dat u het hoofd boven water kunt houden. Het schuilt wordt op het ogenblik onderzocht in het Charity Hospital. Vanmiddag kan ik haar weer ophalen. We willen niet wat dat onderzoek oplevert. Ja. Hoe lang heb je nog? Hebben we nog tijd om wat te eten? Oh, ik zou geen hap door mijn keel kunnen krijgen. Heb je die kranten gelezen? Ja. Geen wonder dat de president een spoedoverleg heeft georganiseerd. Ja, maar wat is er dan? Is er iets uitgelekt? Zo? Uitgelekt? Ooggetuigen verslagen, wat? compleet met foto's. Hoe ze het hem gelapt hebben is maar een raadsel. Er moet een schip of een vliegtuig in de buurt geweest zijn bij de bergingsovelatie. Nou, laten we eens kijken. Hier. Ja. Ja, dan moet je lezen wat ze er allemaal bij durven schrijven. Hier. De regering houdt landing van Prometheus 13 geheim. Waar blijft het geld van de belastingbetaler? Oh, je bent ook niet voor niets altijd bang voor de berg. Die jongens stichten in één dag meer kwaad dan anderen in een jaar kunnen goedmaken. Hier, de mysterieuze Prometheus 13 verbergt het gruwelijke geheim van Mars. Ach, sensatie blijkt natuurlijk. Ja, dat mocht je willen, de herald. Ik hoop dat het vanavond alleen daarover gaat, maar ik geef het ergens. Ja, misschien wil de president alleen een schijnvertoning houden. De laatste keer liek je nogal overtuigd van de van de situatie. Ja, ja. Hoe laat is het? Nou, ben ik wat verwacht. Dan moet ik nu weg. Ja. Kon ik maar mee. Ja, ja. Maar je bent niet uitgenodigd. Je bent te onbelangrijk, gelukkig. Gelukkig. Dankzij. Neemt u me niet kwalijk, meneer de president? Maar ik had niet verwacht dat er... Uh... ...toehoorders bij dit gesprek aanwezig zouden zijn. U ziet het, dat dat wel zo is... ...en uh, gaat u zitten, u maakt ons nerveus. <kwijnt> kan ik uh, roken? Zoals u wilt. De heren die u hier ziet zijn geen toehoorders... ...zoals u me Ik heb mij in de afgelopen dagen... ...door hen laten adviseren. En ze hebben mij geholpen in deze kwestie... ...beslissingen te nemen. Politieke vrienden? Geen politieke vrienden. Technische medewerkers. Maar laten we tot de zaak komen. En generaal, hebt u de kranten gelezen? Ja. En wat leidt u daaruit af? Dat we er niet in geslaagd zijn de uitvoering van onze opdracht geheim te houden. <kijkt> maar er is in dit land nu eenmaal een vrije nieuwsgaring. Konzin. U hebt op dit punt ernstig gefaald. <kijkt> ik kan me voorstellen dat u daar niet erg gelukkig mee bent met de verkiezingen voor uw deur. Dat heeft niets met mijn verkiezingen te maken. Overigens is er heel wat kostbare tijd verloren gegaan... waarin ik me anders met mijn campagne had kunnen bezighouden... En dat alleen maar omdat ik zo dom ben geweest om in uw fantasterijen te geloven. Fantasterijen? U heeft mij goed verstaan, generaal. Uw zogenaamde bewijzen zijn voor mij doorslaggevend geweest. Bij nadere beschouwing zijn die bewijzen stuk voor stuk te ontzenuwen. En er blijft er niets anders over dan pure fantasie. Ja, hoe denkt u te kunnen ontzenuwen? Ik ben aan het woord, generaal. In de eerste plaats heeft u mij de videoopname laten ja. zien van de landing op Mars. En... Ja. De hele wereld is getuige geweest van deze scène. Uh, mag ik u het woord geven, meneer Schalfman? Dank u, meneer de president. Generaal <tiedacht> Stevens, heren, van het begin af aan heeft er bij mij twijfel bestaan over de echtheid van de uitgezonden beelden. Wat in die ogenblikken te zien was, lag zo ver buiten het kader van de verwachtingen dat er nauwelijks sprake kon zijn van realiteit. Ik heb dan ook de recherche opdracht gegeven de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Het resultaat was uiteraard dat er sprake bleek te zijn van een vervalsing. Dat kunt u natuurlijk bewijzen, neem ik aan. Natuurlijk, generaal. Wij hebben zelfs de schuldig gevonden. Laat Hekkertie binnenkomen. Hekkertie? Ah, hekkertie. Herhaal die verklaringen maar eens tegenover de heren... Nou, vooruit. Ik uh, ik heb in een studio een bandopname gemaakt. Een soort science fiction film. Ik heb gewacht op een mogelijkheid die uit te zenden om... Uh, om... Nou, waarom? Nou, om uh, paniek te zaaien. Ik wou me wreken. Vroeger heb ik altijd astronaut willen worden, maar ik ben door NASA altijd afgewezen. Ze hebben me nooit de kans gegeven. En, en, en toch ben ik een goede technicus. En dat wil je bewijzen. Ja. Ik heb er lang aan gewerkt. Alles moest net echt lijken. De stemmen van de astronauten en zo. En uh, nou, toen die verbinding met de Prometheus uitviel, heb ik mijn kans schoon gezien. Ik heb die opname uitgezonden rechtstreeks aan NASA. En zo zijn ze in de hele wereld op het scherm gekomen. Ik, ik heb niet over de consequenties nagedacht. Ja, zo is het wel goed, Reketeer. En hoe wist je dan dat de verbinding met de Prometheus uitgevallen was? En hoe wist je op welke golflengte de Prometheus zat? Hoe wist deze je... Deze vragen doen niet ter zake, generaal. Laat het u voldoende zijn dat bij deze man thuis de bewuste bandopname is teruggevonden. En dat hij beschikte over een zender. Verder weten wij we ook in welke studio de opnames gemaakt zijn. Verder nog vragen? Als de zaken er zo voor staan... Nee... Daar dacht ik al. U wordt bedankt, meneer Hedderick. Ik ben blij, meneer president, dat ik iets heb kunnen doen. Om ja, de... ja, het is wel goed, ik het hier. Aan u maar. Oh, ja, goedenavond. Wat hebt u hierop te zeggen, generaal? U bent op zijn zachtst gezegd wat overhaast te werk gegaan, is niet? Ik veronderstel dat die foto's van het eiland ook vervalsingen waren. Inderdaad. Hoe laat u het? Natuurlijk. Er is op die plaats helemaal geen eiland. Dus kunnen op die plaats ook nooit foto's van een eiland gemaakt zijn. Ditmaal ja. moet u de vervalsing in uw eigen geleden bezoeken, generaal. We hebben deze kwestie niet volledig kunnen uitdiepen... ...omdat oh. het Internationaal ruimte Comité een supranationaal lichaam is... ...waar wij moeilijk toegang hebben. Maar dat er hier sprake is van een vervalsing... ...zal iedereen duidelijk zijn. En die foto's van die visser... ...die zat zeker ook in het complot. Die foto's zijn zo onduidelijk. Die vormen geen basis voor welke theorie dan ook. Meneer, genoeg over de foto's. Dan waren er nog die... Uh, ...monsters... ...die mensen in zee hebben getrokken. Ongetwijfeld is daar ook een plausibele verklaring voor gevonden. Inderdaad. Ik geef het woord aan professor Milstein. Dank u. generaal. <coughs> Stevens, heren, er worden bij ons aan de universiteit al geruime tijd proeven gedaan op het gebied van dierintelligentie. Wij hebben onder andere geprobeerd de intelligentie te verhogen door hersenvergroting. Recentelijk zijn een aantal proefnemingen op dolfijnen mislukt. De dieren werden na een chirurgische ingreep agressief en onhandelbaar. Enkele dieren hebben zelfs kans gezien te ontsnappen. Omdat zij een potentieel gevaar zouden vormen langs onze kusten, hebben wij de autoriteiten op de hoogte gesteld. En deze overlast heeft zich gemanifesteerd. Generaal Stevens, u ziet dat na enig onderzoek alle fenomenen die u heeft aangevoerd als bewijzen van uw theorie op een heel eenvoudige manier verklaarbaar zijn: dolfijnen. ...compleet bij dodende straal zeker? Die, die dodende straal bestaat alleen in uw fantasie, generaal. De wetenschap is nog niet ver dat een dergelijk wapen kon worden ontwikkeld. En zeker de dolfijnen, hoe intelligent ook... ...hebben er niet de beschikking over. <lacht> generaal, ik wil u niet beschuldigen van kwade trouw. Nog niet. Maar in ieder geval wel van onzorgvuldigheid... ...en van onderdacht handelen. Waarschijnlijk ingegeven door het feit dat u zich... wat er veel bezighoudt... ...met het woord is hier al gevallen... ...met science fiction. Hmm. Ik moet u tot mijn spijt op wijzen... ...dat iemand in uw positie... ...zich geen paniekreacties kan veroorloven. Mijn beslissing is dan ook... ...al uw volmachten worden ingetrokken. U bent tot nader orde ontheven... ...van al uw functies... ...en u zult tot uw zaak... ...voor de krijgsraad wordt behandeld... ...onder huisarrest staan. Heb je nog iets te zeggen? Wat, wat is dit eigenlijk voor een komedie? Wilt u de realiteit dan niet onder ogen zien? Of, of staat u misschien met z'n allen aan de kant van de vijand die ons bedreigt? Dat is een belediging. Heren! Heren. Ik kan mij voorstellen dat de generaal door de recente gebeurtenissen wat in de war is geraakt. Uw reactie, generaal Stevens, is een bewijs te meer voor uw onbezonnen oordeelsvorming. Ik heb aan mijn beslissing niets toe te voegen. De zitting is opgeheven. Binnen? Uw kranten. Generaal? Wat? Kranten? Ik heb er vandaag de weekbladen op maar bij gedaan. Ik heb u van de week wel niet gezien in de winkel, maar ik dacht. Ach ja, natuurlijk. Maar... Komt u uh, maar even binnen. Ja. Dan kan ik u meteen betalen. Dank u. Beste Stevens, jij mag er niet uit en ik mag er niet in. Er zit een sergeant in je bloedeigenhal die dat iedereen bijzonder duidelijk weet te maken. En jij hebt een reis gemaakt dat je van de krantenwinkel komt. Ja, ja, afschuwelijkheid. Tot wat voor laag bij de grondse trucjes je soms je toevlucht moet nemen. <laughs> Gewoon vernederend voor een man van mijn intelligentie. Wat dacht je dan van mij? Opgesloten in mijn eigen huis, bewaakt door een sergeant... Ik had veel verwacht, maar niet dat ik op die manier zou worden afgemaakt. Ja, de president heeft een beslissing nou niet, wat je moet gelijk. Nou, oh, kijk, lees de krant eens. Hm? Komt er niet de beste af, man. Ik vind dat niet hoe er over je geschreven wordt. Als er maar over je geschreven oh, wordt. Nou, nou, nou, nou. Ik zou toch liever niet als volksvijanden nummer één de geschiedenis in gaan. Kranten schreeuwen om vraag, man. Kijk kijken hier. Zo, geweldige grote koppen. Volgende week krijgsraad voor Grans. Ja, ja, op. Maar... Ik heb al verschillende besprekingen gehad met mijn advocaat. Ook een fantasieloze knul. Zegt dat ik geen schijn van kans En nou, als je het mij vraagt, heb je die ook niet. En waarom niet? Wie de president tegen zich heeft, heeft alles tegen zich. De president? Ik weet het niet, maar, maar wat? Bij die zogenaamde bespreking kreeg ik sterk de indruk. Ja, ik kan me natuurlijk ook vergissen, maar ik dacht misschien is hij ook wel een van een Marsmens? Ja. Of door de marsmensen beïnvloed. Ja. Hoe komen we daarachter? Ik kan niks doen. Er wordt niemand bij me toegelaten, behalve mijn advocaat en die zal maar alleen maar uitlachen. De telefoon is afgesneden, dus ik heb geen enkel contact meer met de buitenwereld. Het probleem is dus, hoe kom jij erachter? Ik? Ja, in hun ijver om mij voor alles verantwoordelijk te stellen, hebben ze jou kennelijk vergeten. Jij kunt nog vrij rondlopen. En hoe dacht jij dat ik dat probleem zou moeten oplossen? Ik kan toch moeilijk naar het witte huis lopen hè, en aan de president gaan vragen of hij van de marsmensen bezeten is. Hij kent zo langzamerhand de symptomen. Lage bloeddruk, trage pols, lage temperatuur. Mm -hmm. En wie zal dat als eerste zo niet als enige gemerkt hebben? Zijn lijfarts? Dat is een zekere dokter Sawbones. Hij heeft nog een eigen praktijk ook. Ja, natuurlijk, die arme man moet toch ook leven? En ja, Je gaat mm -hmm. naar hem toe en je probeert hem aan het spreken te krijgen. Dat is jou wat toevertrouwd, zou ik zeggen. Ik zal het proberen. Het zal maar niets verwonderen als je gelijk had. Het zou in ieder geval verklaren waarom hij zo plotseling van gedachten veranderd is. Als het he? blijkt dat ik het bij het rechte eind heb, dan zullen we wel verder zien. Tja, maar wat dan? Ik hey, hey, kom, hey, kom zo op. Als we een plan willen maken, moeten we het nu doen. Ik weet niet of ik toch een keertje kan doordringen. Zeg, waarom probeer je niet te vluchten? Vluchten? Dat staat gelijk met een schuldbekentenis. En dan het hele politieapparaat zou jacht op me maken. Nee, nee, maar dat is geen oplossing. Als jij gelijk hebt wat de president betreft, dan haal ik je hieruit. Of je wilt of niet. Hoe niet Hoe stom, kerel. Dan zou je mij en onze zaak geen dienst meer bewijzen. Stom! Weet jij wel dat er al een duikboot klaar ligt om de Prometheus 13 capsule te bergen? Wanneer zal dat gebeuren? Ja, ik weet het niet, maar één ding weet ik wel. Als we ik gauw iets onderneem, dan hoeft dat niet meer. Hoe is met Vel? Ja, nou, moet ik morgen afhalen uit het ziekenhuis. Heeft ze zich helemaal vrijwillig aan het onderzoek onderworpen? Ja. Ik ben benieuwd wat de heren medici ervan te zeggen hebben. Ja, ja, ja, ja, ja! Ik heb vandaag een mooi tijd om de dochter te onderzoeken. Uh, uh, tot ziens, generaal. Uh, uh, tot ziens en uh, bedankt voor de kranten. Hmm? En neem volgende keer een nummer van Hengelsport voor me mee. Kom voor de elkaar, generaal. Het speet me, meneer dokter kan u niet ontvangen. Hij vraagt of u wilt terugkomen op het spreekuur. Of u kunt een afspraak maken voor morgen. Oh, zuster, ik, heb, ik, ik weet dat ik ongelegen kom maar... Dr. Sobons heeft zelf gezegd dat ik direct moest terugkomen als er complicaties waren. U bent onder u? behandeling van dokter? Ja, ik heb er week geholpen aan mijn blinde darm. Nou, heb ik zo'n ontzettende pijn hier. Hè? Koorts, ik, ik ben bang voor wondkoorts, koud vuur. Oh. Ja, ik weet het niet, maar eigenlijk ga ik nog dood Houd er nou, zo vaak zal het wel niet lopen, meneer. Denkt u? Nee, maakt u zich maar niet ongerust. Ik zal dokter even waarschuwen, hè. Misschien dat hij u kan ontvangen. Oh, graag, zuster, graag, ja. Ogenblikje. Gaat u maar even zitten. Ja, oh, dank u, zeer. Uw bot, meneer? Dokter kan zich uw geval niet goed meer herinneren, maar als het ernstig is... Dit dan... is ernstiger dan ik denk, oh. zuster. Dank u wel. Dokter Sobel? Ja, uh, maak het kort, alsjeblieft. U bent geopereerd aan uw blinde darm? Ja, maar ik... Nou, uh... oh, ik kan u geval niet herinneren. Maar goed, uh, wat zijn de klachten? Uh, de bond is gisteren frissig pijn gaan doen, dokter. En ik heb hoge koorts. Ik ben bang dat ik... Uh... Ja, ja, ja, ja. Gaat u maar even leggen, Dan dus zal ik u onderzoeken. Uh, waar? Hier? Ja, wat dacht u anders? Op de grond? <laughs> Zo, ik ben bang voor koud vuur, dokter. Ja, doe de broek niet maar even los, ja. zei uh -huh. u toch? ja. Ik zie helemaal geen mond. Ziet u dan dit, dokter? Huh? Wat heeft dat te betekenen? Dat zal ik u uitleggen, dokter. Dit is een authentieke Browning, geladen en onzekerd. Er is hier geen sprake van koud vuur, maar van warm vuur als u niet doet wat ik zeg. Ga zitten! Wat, wat wilt u van me? Dat u met uw vingers van het oproepapparaat afblijft. Ik heb van mijn leven veel meegemaakt, maar zo'n brutaliteit. Geen praatjes, dokter! Goed, goed, goed. Hoeveel. Uh, hoeveel wilt u? <laughs> of u denkt dat ik hier geld kom halen, dokter? Ik heb het wat anders aan mijn hoofd. Nee, ik wil inlichtingen van u hebben, dokter. Inlichtingen? Ja, ik weet dat u uw beroepsgeheim ernstig deed. Maar dit pistool hier zal u helpen over uw morele bezwaren heen te komen. En niet aan die knop. Oh, ik uh, begrijp niet wat u wilt. Wie bent u? Dat doet er niet, De zaken. Het gaat over onze president. De president? Niemand meer of minder. U bent toch zijn lijfarts, nietwaar? Huh? Uh, ja. Uh, mooi, we hebben aanleiding om te veronderstellen dat hij... Uh, niet helemaal in is. Hoe komt u daarbij? Ik stel hier de vragen. Wat maakt de president? Ik, ik weet het niet. Heeft u iets bijzonders aan hem gemerkt de laatste dagen? Nou. Ja, wat? Ik weet het niet. Uiterlijk lijkt hij zo volkomen gezond, maar... Maar wat? Ik probeer hem wel nodig, meneer. U weet hoe gemakkelijk dit soort politieke chantage tot schandalen kan leiden. Dit is meer nodig dan u denkt, dokter. En nu graag antwoord op mijn vraag. Wat heeft u bij uw onderzoek voor symptomen ontdekt? Nou, ik heb u al gezegd, hij leek volkomen normaal en gezond. Maar ik bezoek hem iedere dag en ik dacht, ja... Hij is lustroos, koel. Uh, cool. U hebt hem toen onderzocht? Ja. En? Zijn hartslag was te traag. De bloeddruk was veel te laag en de temperatuur kwam niet boven de 34,5. Wat heeft u gedaan? Niets. Ik heb hem aangeraden rust te nemen en zeker in een ziekenhuis te laten onderzoeken. En ging hij daarop in? Nee. Hij wilde er niets van horen. Wanneer hebt u die symptomen voor het eerst waargenomen? gisteren. Nee, De president kwam terug van een weekend. Waar was hij geweest? Aan zee? Ja. Hoe weet u dat? Ja, waar? Miami, Florida. Alleen? Ja. Hij zei dat je rust wilde. Hij liep ergens over te piekeren. En toen hij terugkwam, hebt u dat raadselachtige ziektebed geconstateerd? Ja. Precies wat ik dacht. Kunt u meerdere van dit soort gevallen? Kunt u misschien. Ja, doet er niet toe wie of wat ik ben. Dank u, dokter, voor uw medewerking. Ik ben blij dat ik geen geweld heb hoeven gebruiken. Nou, kan ik dan nu. Ja, u kunt nog één ding voor me doen, dokter. En dat is. Hebt u een injectie in hand? Ja. Ja, vult u nou, met een dosis morfine. Die genoeg is om je om 24 uur koest te houden. Zo. Alsjeblieft. Geen is niet voor mij, maar voor u, dokter. Voor mij? Ja, ja, ja, spijt die maar leeg in uw arm. Ja, maar u heeft gehoord wat ik gezegd heb. Nee, nee, niet naast, maar in de ader. Oh, ja. ja maar dat is het, dat, dat kan... Uh... Ach, nou eens even kijken of je geen comedie speelt. Nee, nee, dat ziet er heel erg uit. Zuster, kunt u even komen? De dokter is, geloof ik, onwel geworden. Het geval van uw vrouw is, naar ons weten, uh, uniek. Meneer Meldon? Misschien een nieuw soort ziekte? Wij staan voor een raadsel. Theoretisch is het helemaal niet mogelijk dat een mens met die gegevens hier op aarde zou kunnen leven. Laat staan zich goed voelen. Hoe kan ik haar meenemen? Als u het niet erg vindt, we zouden haar graag nog een paar dagen hier houden. We willen graag het kern van de zaak de. Ja, maar we hadden toch afgesproken dat... Ja, ze heeft zelf haar toestemming gegeven, meneer Meldon. Zo, in dat geval... Uh... Uh, kan ik haar bezoeken? Natuurlijk. Ik, ik loop even met u mee. Gaat uw gang. Dank u. U heeft werkelijk gedenken moeder hoe uw vrouw in deze toestand gekomen is? Ze heeft voordat ze is opgepist wel het een en ander meegemaakt. Dat heeft ze me verteld, ja. Maar dat kan het niet zijn. Ja, maar dat kan het dan wel zijn, denkt u? Ja, we hebben verschillende hypotheses, maar... De oorzaak zou u waarschijnlijk niet kunnen bedenken. Dat ziet er op het ogenblik wel naar uit, je. Dat dacht ik al. We staan hier voor een hoogst interessant medisch handstand. Ja, voor u misschien wel leuk, dokter, maar ik had het toch heel graag anders gehad. Dat begrijp ik, meneer Melder, dat begrijp ik. Oh, hier is het. Ze slaapt waarschijnlijk. Huh? Ze is er niet. Oh, misschien even wandelen. Ze is lopend patiënten, dus uh, even de zuster vragen. Uh, zuster Higgins. Zuster Higgins. Uh, ja, Mooi. Waar is de patiënt van 305? Die is een paar minuten geleden vertrokken, dokter. Vertrokken? Ja, ze heeft haar koppertje gepakt en is weggegaan. Ze zei dat ze dat met u had afgesproken. Wat? Ik heb niets met haar afgesproken. Wat is het nummer van de centrale? 3-3, uh, nee. Hoe komt u erbij om een zo zomaar te laten gaan? Uh, ja, dokter. Hallo, centrale. Geef de portier vlug. terug. Ja, ik wacht. U mag hier niet roken. Ja, maar bemoeit je zich mee? Zou u niet liever de patiënten een beetje beter in de gaten houden? Ja? Porteersloge. Meld Melden, hier. Hebt u Valerie Rainer erbij te zien gaan? Wie zegt u? Mevrouw Melden. Meneer, er lopen hier zoveel mensen in en uit. Die kennen we niet allemaal bij naam. Een vrouw groot, blond met een koffertje. Nou, nee. Denk het niet, nee. Er is hier het laatste half uur niemand langsgekomen die... Hé, nee. Wacht even, er gaat net een vrouw die het beste kunnen zijn. Blauwe jas? Ja? Ze staat op straat op een taxi te wachten. Zou er niet meevallen in de spitsuur? Dank u. Neem me niet kwalijk, maar ik moet er achterna. Oh, ja. Spijt me, spijt me, spijt, me. ik heb haast. Waar, waar is ze? Daar, meneer. Kijk, ze stapt net in de taxi. Dank u. Wel! Wel! Ja. Hey, taxi! Uh, sorry, maat, deze hier was eerder. Ja, sorry, maat, ik heb haast. Die zijn hondenballen. Hij valt erbij te gewoon en rijden. Nou, ja. Uh, yeah. Nou, nah. zegt u maar waarheen, meneer. Die collega van je gaat naar die, die daar rechts de hoek gaat. Wat is er mij? ga je verdomme, verlies hem niet uit het oog. Nou, daar gaat die zijn is spelen, zeker hè. We zijn nou in het havengebied, dat dacht ik al. Waar blijft? het? niks. Ik ben volger. Maar zorg dat hij je niet in de gaten krijgt. Oké, okay, oké. Okay. Kijk, uh, ziet u daar die prikkeldraadversperring? Huh? Daar, uh, met die schildkracht. Ja, wat is daarmee? mee? Wilt u de haven gaan uitleggen soms? Nee, dat nou indirect niet. Maar ik dacht, uh, misschien zal het u wel interesseren. De krant hebben ervoor we gestaan. Ja, waarvan? Nou, daarachter laat die dakboot waarmee ze de prumentaarscapsule willen lichten... die door de stomitaar met de Michonne-Generaal gezonken is. Is dat hier? Ja. Kijk, hij stopt. Wat moet ik doen? Zo dicht mogelijk een stoppen. Daar, achter die kisten. Moet ik wachten, hè? Ja. Hier is toch een lappie. Wacht tot ik terug ben. Nou, krenterig is meneer in ieder geval niet. Ja. Het spijt me, Matt. Ik had je deze confrontatie willen besparen. Maar je had kunnen weten dat ik erachter zou komen. Ja. Het is dom van je dat je me achterna bent gekomen. Jij gaat mee met die duikbouwt, hè? Ja. Hoe? Wie ben jij eigenlijk? Ben jij nog Valerie Rayner of ben ik je... Ik ben Valerie Rayner. Daarom hou ik van je, Matt. Nog steeds, ondanks alles wat er met me gebeurd is. Anders had ik je lang gedood. Wij doden iedereen die ons in de weg staat, Matt. Waarom hebben jullie generaal Stevens dan niet vermoord? Dat komt nog. Wees maar niet bang. Alleen op het ogenblik hebben we hem nog even nodig. Hij is een prachtige zondebok. Hij leidt de aandacht van ons af. Hoe kan je zo praten? Ik zou dat wat niet. Hou op, Matt. Je kunt niets tegen ons uitrichten. Dacht je wat? Je weet wat we in staat zijn, Matt. Beïnvloeden van de elektriciteit. Precies. Dus daarom wou je met ons mee om de Prometheus 13 op te vragen? Ja. Als jullie hem werkelijk hadden willen neerschieten, had ik eenvoudig de elektrische besturing van de raketten beïnvloed. En nu ga jij mee met die duikboot. Sorry, Matt. Meer kan ik je niet zeggen. Maar als je het eigen vrije verkiezing mij kunt sparen, dan kun je toch ook uit eigen vrije verkiezing weer onze kant kiezen? Het spijt me. We moeten afscheid nemen. Voor altijd. Voor altijd. Wij horen niet meer bij elkaar. En kom er niet weer achterna, Matt. Het is toch al te laat. Wij hebben bijna ons doel bereikt. Maar ik zou... Jij zult niets. Jij zult nu onze kracht voelen. Elektriciteit. Precies. En het is nog niet eens zo erg onaangenaam. Maar ik... Ik voel me... Ik kan niet meer. Hoe hebt u hem dan gevonden? Nou, ik weet niet. Bewusteloos in ieder geval. Was hij al lang uh, bewusteloos toen u hem vond? Nou, in ieder geval niet langer dan een half uur. Hij had me gevraagd om te wachten. En toen hij na een half uur nog niet terug was, ben ik even gaan kijken. Nou, daar, daar lag hij dan. Geen idee wat er gebeurd is? Geen flauwe notie. Buiten de Westen. Pas roeislekjes of zo over hem, dat was alles. Nou, toen heb ik hem ingelaaid. En hem gebracht waar hij vandaan gekomen is. Goed. Geef je naam en adres maar op aan de administratie. Hij heeft al betaald, hoor. Ja, voor de politie. Ja, hij schiet nou ook. Ja, ja, ik ga nog. Hij komt bij, geloof ik. Waar ben ik? Ja, kalm, meneer Welden. U bent in het ziekenhuis. Wat, wat? Wat is er gebeurd? Een taxichauffeur heeft de bewusteloos gevonden bij de haven. Haven? Daakboot. Waar is de daakboot? Rustig, meneer Welden. Kalm. Gaat u eerst eens een pootje slapen. Slapen, hè? Nee, niet slapen. Ik moet uit Duikboot achterna. Morgen zult u zich weer een stuk beter voelen Dan zullen we u onderzoeken. Morgen? Geen tijd. Was het om uw vrouw? Ja. Valerie, ik moet er achterna. Laat me opstaan. Nee, geen sprake van. U kunt zo niet weggaan. Natuurlijk kan ik weggaan. We ja. hebben prima in orde. Beetje hoofdpijn alleen. U blijft liggen, meneer Melden. Zuster, injectie. Niks, injectie. Laat me gaan. U blijft liggen. Blijft van me af, jouw nee. Dat heb ik van mijn leven. Tegenwoordig halen de patiënten naar het ziekenhuis in en uit. Stevens Stevens Niks belakt. Het goede oude commando-werk. Oh, nee, nee, nee, niet erg hoor. Binnen een paar dagen is die er weer helemaal bovenop. Ja, maar ze zullen zo langs een rondje verdwijning wel hebben gemerkt. Om de twee uur wordt die wacht afgelost, dus. Nog, uh, voor het licht wordt zit het hele politiekorps achter ons aan. En de marechaussee en de militaire politie. Dat is misschien toch beter geweest om te wachten op het proces voor de kruisraad. Jij bent van hoogverraad beschuldigd, stond in de kans goed. die wens. Goed, maar in een eerlijk proces. Dat ja, begrijp je dan niet. Jij wordt door de marsmensen gebruikt als zondebok... ...om de aandacht van hen af te leiden. Denk je dat? Ik weet het. Hoe? Van vuil. Het is bekend dat ze één van hen is. Ze heeft jou verteld dat... Precies. Nou ze er vandoor met de duikboot om de Prometheus-capsule op te pikken... ...compleet met alles wat erin zit. Ja, wat het ook zijn mag dan. Wat kunnen we doen? Ik weet het niet. De president... Ach, de president is ook één van hen. Of tenminste in dienst van hen. Ja, hoe moet je het nou noemen? Ik ben bij die dokter Solborns geweest. En? Bekende symptomen. Lage bloeddruk en de hele ruik. Na een weekend aan de kust. Dus daar hebben we ook niks van te verwachten. Precies wat ik dacht. Maar toch komt het als een klap, hè? Ze hebben veel troepen in landen, maar nog niet alle. We moeten die duikboot voorzien te zijn. Ja, maar hoe? Het is een atoomonderzeeër, Geschikt om tot 2000 meter diepte te duiken. Ik heb een idee. Alles is nog niet verloren. Wat dan? Professor Curtis... Dat zegt nog niks. Nee, dat zal wel niet. Maar wij hebben bij de generale Staf nog alles met hem te maken gehad. Hij doet allerlei uitvindingen. Hij is een tijd eigenlijk ver vooruit. Oh. Daarom wordt hij niet altijd serieus genomen door mijn uh, geachte collega's. Moet je luisteren. In 1942. Nee, nee het was nog 41 geloof ik. <tus> Toen kwam hij al aandragen met een volledig operationele atoombom. Huh? Ze hebben hem vierkante de deur uitgezet. In de vijftiger jaren had hij al een model klaar voor een maanraket. Uitgejouwd hebben ze hem. En nou, nou komt het. Verleden maand heeft hij aan de marine een verbeterde vorm van een Batiscaaf aangeboden. Ook daar hebben ze hem de deur gewezen. Ja, wat, wat is in hemelsnaam een Een is een, batis... uh, een uitvinding van Picard. Is een soort duikboot die tot vier kilometer diepte gaat. Alleen, het is een onhandelbaar kring. Curtis heeft hem gestroomlijnd en van motoren voorzien. Het zou iets kunnen zijn. Als dat ding maar dat hard te... genoeg gaat. Waar kunnen we die Curtis vinden? Geen idee. Hij doseert hier aan de universiteit, dus hij zal hier wel ergens in de buurt wonen. Kijk, dat is een telefoon zelf. Laat ik eens even kijken. Oké, okay. Maar schiet op hè. Ik heb hem. Een... Waar? Aan de andere kant van de stad. 52e straat. Trap hem op zijn staat, Met. Het is een beetje een ongebruikelijk uur van de dag, hier om dergelijke dingen te bespreken. Maar begrijpt u, alstublieft, we hebben geen tijd te verliezen. Begrijp het, ik begrijp het. Uw verhaal klinkt anders wel fantastisch, generaal. Om niet te zeggen ongeloofwaardig. Toch is het de waarheid. Er is helaas geen mogelijkheid om het u allemaal te bewijzen. U zult ons dus op ons woord moeten geloven. Marsmensen. mensen. Dan dacht ik toch wel dat ik fantasie had, maar, maar zoiets. De enige mogelijkheid om te redden wat er nog te redden valt, is uw duikboot. Ja, u hebt op mij in het uh, verleden altijd de indruk gemaakt van een integer man, generaal. In ieder geval leek u mij uh, minder conventioneel denkend dan al die stippen en strepen bij elkaar. Uh, dank u, dank u. En nu wilt u mijn duikboot? Ja. Betekent dat dat het Pentagon Borg staat voor de financiële consequenties van deze expeditie? Als de expeditie een succes wordt, ja. Dan zult u erkend worden als de redder van dit aardse tranendal. En als die expeditie mislukt... Is, dan hoeft u zich op de gat geen zorgen meer te maken. Mm -hmm. mm. U, u stelt de zaken duidelijk, maar weinig aantrekkelijk voor, meneer ja. <coughs> Aardin. Generaal, generaal, denkt u werkelijk dat er enige mogelijkheid is voor erkenning? Van mijn oh, ik heb u al gezegd, als wij de mensheid kunnen redden, zullen we dat alleen te danken hebben aan uw duikboot. Ja. Als de wereld daar geen waardering voor zou kunnen opbrengen, dan heren, zou ik uw voorstel in ampele overwegingen moeten nemen. Maar ja, gezien de tijd dringt. Ja, ik bedankt. En gezien zich eigenlijk de kans voordoet de waarde van mijn uitvindingen te bewijzen, ben ik geneigd mij met u in dit avontuur te begeven. Maar, maar de prijs. De prijs kan hoog zijn. U zou de complete leegleiding en de marine erbij in zijn hemd kunnen zetten. Ja, daar zegt hij zoiets, u zoiets, meneer melden. Echt? En dat wat, wat, wat laat ik eigenlijk achter. Huh? Een leven vol frustraties en miskenningen. Ik neem aan dat u toestemt. Ja. Ik neem het risico. Bravo. Prachtig. Laten we dan meteen de details bespreken. Is uw onderzeer vaar klaar? Uh, ja. Hoe diep kunt u komen? Wel, de laatste proeven zijn genomen op 3500 meter. Dat is ruim voldoende. Snelheid eh, 60 knopen. Zo. En onderwater? 60 knopen onderwater, generaal. Wat de... zegt u? Ja, ja de admiraliteit wou het ook niet geloven. Maar toch is het zo. Dat is een stuk sneller dan die onderzeeën van de marine. Ja, maar die heeft een behoorlijke voorsprong. Actieradius eh, onbeperkt. Wat zegt u? Mijn schip wordt aangedreven door de atoomkracht. De motor is nogal. Er, revolutionaire vinding van... De ja, voor hoeveel man is er plaats aan boord? Uh, voor drie man. Uh, voor zoals wij hier zitten is dat ruim voldoende. U bedoelt, ik moet mee? Ja, natuurlijk, wie anders zou de duikboot moeten bedienen? Ja, ja daar ben ik dan niet bepaald op voorbereid. Ja, wij ook niet, professor. Uh, ja. Hebt u duikerpakken aan boord? Uh, Eén. Hey. Nee, kan je daarmee op grote diepte werken? Uh, ja. Waar ligt de boot? Uh, in een privéwerkplaats aan de kust, een klein uur rijden hier vandaan. Mooi, dat klinkt goed. Een uur rijden brengt risico's met zich mee, Mert. Als de jacht eenmaal geopend is... Uh, uh, wanneer, wanneer bent u van plan af te varen? Hoe lang hebt u nodig om de vaak klaar te maken? Oh, een uur, ook of vier. En één uur rijden, zei u? Dan starten we over twee uur. Dat doe ik nog eens haast hebben. Dat is bijna coureurswerk, meneer melden. Uh. Ik hoop maar dat ik in de haast de goede kaart heb meegenomen. Wat zei u ook weer dat de coördinaten waren, generaal? 25 graden, 34 minuten, 50 seconden noorderbreedte. 62 graden, 55 minuten, 4 seconden westerlengte. Uh, is dat niet ergens bij de Bermuda-eilanden? Ja, een stuk zuidelijker. Oh, uh, Matt, stop hier even. Ik heb. Yep. Wat is er? Moeten we niet fourageren? Ik neem aan, professor, dat u niet voldoende eten aan boord hebt voor drie man voor een paar weken. Voor een paar weken? Nee, zeker niet. Dan staan we bij die supermarkt daar even wat proviant in. Wat, voor drie man? Voor een paar weken. Maar dat kunnen we noodbergen wat we dan allemaal nodig zouden hebben. We nemen alleen krachtvoer. Druivenzuiker, vitamine en wat gedroogde dingen. Gistvlokken en zo. En uh, water moeten we niet vergeten. Weet jij nog iets, Mart? Ja, ja, ja, frontse Komt <laughs> Komt u naar. Binnen. Gaat u mee? Ja. Politie! Maak dat je wegkomt! Die uh, ik? Ja, jij. Je hebt al haast, hè? Hoezo? Ik sta hier anders heel rustig. Doe nou maar niet of je niet weet wat ik bedoel. Je kwam er als een idioot voorbij racen. Hier is geen snelheidslimiet, zover ik weet. Ja. Ah. Jij woont uh, hier niet, hè? Nee. Moet het dan? Wat kom je hier dan doen? Inkopen. Waarom zou ik hier anders voor een supermarkt staan? Mijn vrouw is bidden. Maak de achterklepjes open. Hier zijn de sleutels. Ja, doe het zelf maar. Maar geef eens mijn papieren terug. Gelukkig net op tijd dat lijk kwijtgeraakt. Sorry voor de overlast. Oh, geeft niet hoor. Zoeken jullie iemand? Ja. Hier. Ooit gezien? Nee, ja, laat eens kijken. Nee. De generaal nog wel. En die zoeken jullie in de bagageruimte van vreemdelingen? <laughs> nou, uh, succes ermee. Morgen. Morgen. Kust is veilig. Dat moesten ze... Huh? Ja, ze hebben de hele wagen doorzocht. Liep maar foto's zien van de generaal in een We zijn er in ieder geval snel bij. Vooruit, professor, inladen, voordat iemand achterdocht krijgt over onze hamstervoorraad. Je kan niet weten welke gek de politie belt. Wat langzamer, meneer Melden. We zijn er nu zo... Achter die houtopslagplaats, daar is het. Nou, dan kunnen we beter hier even stoppen om het erin te verkennen. Wat vind jij ervan, Stevens? Ja, we moeten ieder risico vermijden ja. Ben jij er zeker van dat we niet gevolgd zijn? Ja, zo goed als zeker. Oké. Okay. Mooi. Laten we maar eens kijken. Een heb stukje kust. Mm -hmm. dat is ik vind zeker nooit een hond. Ja, er komen hier niet veel mensen, nee. Maar daarom heb ik hier altijd rustig kunnen werken. Ja, waar is het? Daar, die loods. Dat, dat gammele plaatijzeren ding, hè? Ja. Je moet hier vergeten dat ik alle experimenten altijd uit eigen fondsen heb moeten betalen. Ik heb nooit subsidie gekregen om een behoorlijke werkplaats in te richten. En daar ligt uw geheime door atoomkant aangedreven duikboot? Niemand weet dat die bestaat. Behalve voor dan de admiraliteit. En die heeft dan ook onmiddellijk voor een degelijke bewaking gezorgd. Wat? Hoe bedoel je? Zie je dat? Daar achter die bordjes. Ja, daar klimt iets. Een auto? Precies. En als je het mij vraagt, de politieauto. De professor zegt dat hier geen toeristen komen. Hm? Thomas, ze zijn ons weer aan slag voor. Gaat de onderneming niet door, Stil. Uh, hoe pakken we dat aan? Nou, ik zou het op dit moment liever niet op een vlatslag gaan laten komen. Zo sterk zijn we ook weer niet. En wie niet sterk is, moet slim zijn. Uh, welke slimme geit heb je dan wel bedacht? Afwijden, Stevens. Uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Waar staat onze auto? Achter die houtopslagplaats. Precies. En die gaat de fik in. Ik zou maar heel erg moeten vergissen als we daar niet op af zouden komen. U gaat toch niet die dat hele. Is nou precies wat we dan gaan doen? Maar het is de enige mogelijkheid, professor. We kunnen geen risico nemen. U maakt van de verwarring gebruik om naar uw werkplaats te rijden. U neemt het stuur over en wij gaan achterin op de grond op een etensporade liggen. Als ze u iets vragen, dan vertelt u ze maar een mooi verhaal over voorbereiding voor een of andere wetenschappelijke expeditie. Voor de rest weet u niets. Begrepen? Uh, het is wel niet helemaal mijn terrein, maar ja, ik heb aangezet. Nou, moet ik ook bezig. U zult die rol best goed kunnen spelen, professor. Ja, goed, goed. Toch naar de Wagendam. Ik heb nog een reserve-tentje benzine. Achteruit, mensen. In de wagen. Zo. Leg maar goed zo. Ja, niets meer van jullie te zien. Goed zo. Wacht nog even tot de boel mooi brandt. Nu! Wat moet dat? Mag ik hier niet rijden? Zie je niet dat brand? Dat dacht u misschien dat ik dat aangestoken had? Wat komt u hier doen? Ik ben professor Curtis, dit hier is mijn werkplaats. Papieren. Stil, Ja, nee, in orde. Dank u wel. Is die loods van u? Dat zeg ik u toch? En kan ik nog gaan? Ik heb nog meer te doen vandaag. Hebt u uh, telefoon? Ja. Al mag ik die dan even gebruiken? Nou, natuurlijk, moment. Ja, dank u. Reken tussen die wagen naar binnen toe. Brandweer? Nu heb politie hier. We zitten vlak onder een point waar die werkplaatsen langs de kust. staat een houtopslagplaats in brand. Ja, je moet het van jullie af kunnen zien. Goed, bedankt. maar ik zou wel voortmaken als ik jullie was, hè? Bedankt, professor. Ja. De zaak is, we hebben net opdracht gekregen deze loods te bewaken. Er is geen aanwijzingen te zijn dat iemand hier iets wil weghalen. dan. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Er is hier in tien jaar nooit iets gestolen. En dat zonder bewaking. Ja, die gekke generaal die voor het vluchter is. U hebt er wel over in de krant gelezen. Zo, toont het leger eindelijk belangstelling voor mijn uitvindingen. Oh, bent u uitvinder? Hebt u dat uh, uitgevonden die, die, die, dat ding, daar? Die duikboot? Oh. Ja. Ik zou in ieder geval maar oppassen. U bent gewaarschuwd. En mocht u moeilijkheden krijgen, we zijn in ieder geval in de buurt, hè? Dank u, agent. Wat goed is daar, William. Ah, ik heb hier even de brandweer gebeld. Meneer, u is eigenaar van de zaak. Kijk eens aan, dat komt prachtig uit. Dan kan ik meneer meteen een paar vraagjes stellen. Ik heb meneer al gewaard, u. Ja, goed, goed. Ga jij maar terug naar je post. Ja, Mag ik even binnenkomen? U bent wel binnen, als ik me niet vergis. U bent de eigenaar van dit, van deze loods? Ja. Ja, ik ben professor Curtis. Hebt u papieren bij u? Daar gaat hij weer. Ja, niet. Ja, dat is in orde. Mag ik vragen waarom u juist vanmorgen hier naartoe komt? Wat, wat bedoelt u met, met juist vanmorgen? Ik kom hier om een expeditie voor te bereiden. Volgende week zal ik.